Hek, hek, hek. Ben echte boerenjong Hou van de natuur Brommers kieken op het land Brommers kieken in de schuur Zo geel, zo kunt je boten Brommers kieken op m'n tuur Brommers kieken op de moter Of in de tuur van mijn buur Overal waar ik kom Ik steek bekend als sekspong Geen sekspack, maar een sekspack met veel Die bromme die doet Heng, heng, heng, heng, hang. Kom en we doen Heng, heng, heng, heng, Die bromme die doet Heng, heng, heng, heng, heng Die bromme die doet, hang, hang, hang. Die bromme die doet Bip, bip, bip, bip, here we go again <laughs> Tepelklemmen, bepluggennen, zweet. Sorry schat ik weet niet eens hoe je heet Maar ja we gaan toch brommers kieken man, we zijn hier op dit Die bromma die doet heng heng heng heng, heng. Die bromma die doet oh de the fall? Here, here we go again! <laughs> Hoe het hier, mevrouw? Ik ben